...seksueel in de toekomst mogelijk weer bloed geven. Minister Schippers wil gaan praten met onder meer bloedinzamelorganisatie Sanguine en het COC. Uit onderzoek van Sanguine en de Universiteit Maastricht... ...zou blijken dat er weinig bezwaren meer zijn tegen bloeddonatie door homo's. Homoseksuele mannen die seks hebben gehad met andere mannen... ...mogen sinds het uitbreken van AIDS geen bloed meer geven. Het risico dat HIV verspreid zou worden was volgens Sanguine te groot. In Amerika mogen homo's al wel weer bloed geven... ...als ze tenminste het laatste jaar geen seks hebben gehad... Met een een andere man. In Frankrijk is een Nederlander aangehouden voor een aanslag op een Delhaize supermarkt in België, waarbij een vrouw zuur in het gezicht kreeg gegooid. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole bij Parijs. In zijn auto lag zuur en documenten die hem in verband brachten met Delhaize. Twee weken geleden werd een schoonmaakster aangevallen in een filiaal in Antwerpen. Ze raakte zwaar gewond. Na de aanval werd bekend dat er in december dreigsmails waren verstuurd naar de supermarktketen en naar persbureau Belga. In die mails werd gedreigd met zuuraanvallen op klanten van De lijzen. De Belgische justitie heeft bevestigd dat de arrestant in Frankrijk een Nederlander is. Ook is gezegd dat hij rond de 40 is. In Amsterdam is vanavond de 80ste boekenweek geopend met het boekenbal. Schrijvers, uitgevers en andere betrokkenen uit Vlaanderen en Nederland kwamen bijeen in de stad Schouwburg. Het thema van de boekenweek is dit jaar waanzin. Dimitri Verhulst schreef het boekenweekgeschenk, de zomer hou je ook niet tegen. Boekverkopers noemen de boekenweek een van de belangrijkste periodes in het jaar. De boekhandels van Bruna verkopen tijdens de boekenweek zo'n twee keer zoveel als tijdens een gewone week. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is wisselend bewolkt met aan de grond nog lichte vorst. Ook morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt 11 tot 14 graden. Zondag in het zuiden plaatselijk 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. De met, met nu. het. Wat worden we hier vrolijk van. Uh, het lijkt wel een beetje het sensation uh, anthem. We laten gewoon nog even doorlopen. Want onze enige echte dj Joel Sidney. Hij staat er helemaal klaar voor. Hij, hij, hij staat te trappelen gewoon. Als je het kon zien hier zo in de studio. Het is gewoon een uh, beetje gezellig. Uh, hij, hij zou haast een uh, leuk dansje erop uh, kunnen doen. Is dat niet zo, uh, Dennis? Een beetje, een beetje à la bala bala bala. Dat uh, eh, uh, ja, dan gaat hij lachen. Bala, bala, maar maar ik, bala, ik zie hem nou hier ronddraaien. Bala, <laughs> bala, een beetje pirouetjes. Mocht je het allemaal een beetje missen. Bala, bala, je kunt ook natuurlijk gewoon via de livestream uh, inschakelen. Bala, bala, Kun je gewoon meekijken in de studio hoe uh, bala, DJ Dion zit. hier helemaal los gaat hier achter de deks. Bala, bala, bala, ja, alle gekheid op een stokje. Ik gooi gewoon die schuif open. Eens kijken wat eruit komt. Tot aan 11 uur. One and only DJ Dion Sydney in de mix. En waarschijnlijk vanaf morgen, gewoon op zijn Soundcloud... kun je de hele set downloaden en keer op keer gaan draaien. Ik zeg, Enjoy! Cut me into two And with all your magic I disappear from here And I can't get over Can't get over here Munchies on Drop the bass, man. Een einde deze vrijdagavond in de mix. Ik dank jullie allemaal weer voor het luisteren naar twee daarvan uurtjes, zie je het. Volgende week vrijdag zijn we er. En zeg je maar straf, want die week erop zijn we er een weekje niet. Omdat er een live uitzending is vanuit het patronaat. Jawel, jawel. Dus volgende week gaan we gewoon lekker doorknallen. Ik zeg, hou op jou zien, Vincent. Sandvoort. Zie je het see in de house? En daarna lekker de andere programma's van ZFM. Dit was die JJK samen met Dion Sydney.